liet de accountants zich te vaak leiden door eigenbelang of commerciële belangen. Volgens de onderzoekscommissie moet er nog meer gedaan worden... om de structurele problemen aan te pakken. oud Dirk Scheringa betaalt 1 miljoen euro aan de failliete DSB-bank. Hij heeft een schikking getroffen met de curatoren... en ziet daarmee af van 10 miljoen euro aan claims op de bank. DSB ging in 2009 failliet... De curatoren stelden Scheringa aansprakelijk wegens onkunde en wanbeleid. Ze eisten miljoenen euro's van hem terug en lieten beslag leggen op twee huizen. Dat beslag is opgeheven. Op Schiphol zijn al de hele ochtend problemen door de dichte mist. Zo'n 100 tot 200 vluchten zijn vertraagd. Volgens een woordvoerder is de mist boven de luchthaven opgetrokken. Maar gaat het nog zeker tot nu ongeveer duren voordat alle vluchten weer volgens schema zullen vertrekken en landen.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 Ik ga Polis waarschuwen. Hey, wacht even, ik zal je een briefje meegeven. Zo gaat dat, hè? Hoeveel mensen zullen er afgehaakt hebben nu? <totstuken> uh, Ge geen idee, maar het was wel even leuk. Het was wel leuk, ja. Maar het was even leuk, toch? <totstuken> het was gisteren Halloween en al die, die enge, enge dingen en zo. Nou, dan hebben we gewoon eventjes uh, een echte heks uh, laten horen, hè? is ziek. Ja, een echte heks hebben we gewoon even aangezet. U hoort hem nog steeds. En ik ben er nog voor twee uur. Ja. Nou. Nah. Nah. Jij bent nog geen heks. Nou, ik, ik kan heel goed een heks nadoen. Oh, is dat zo? Dus jij kan heel goed eucalyptus. doen? Ik kan heel goed eucalyptus nadoen. Wil je hem hebben? <laughs> zo erg dat mijn dochter er vroeger van begon te huilen als ik het deed. Ah. Toen zei ik Zo, nou we zijn er weer, trend is gezet. <coughs> ja, het leuke was, ik, ik zat er gisteren over na, even over na te denken natuurlijk over dat hele Halloween-gedoe. Ik heb daar persoonlijk helemaal niks mee, maar ik zat er gisteren over na te denken. Ik denk, ja, dus dan, ik, ik vond dat vroeger als kind geweldig. Paulus de gebouwd en dan vooral de oude versie, dat die Jean du uh, dus echt nog altijd alle stemmetjes zelf deed. Hè. Later hebben ze remakes gemaakt met andere, andere stemmen erbij. Maar dat vond ik al niet echt meer. Uh, voor mij is dat natuurlijk gewoon zoals Jean Dulieu dat vroeger deed. Die schreef, die schreef die dingen ook. En die deed toen op de radio al die stemmetjes zelf. En dat was, dat was altijd geweldig. Dat, als kind, als, als... Nou ja, ik denk dat ik er zeker tot mijn... Nou, elfde, twaalfde nacht geluisterd heb. Altijd. Het is geweldig. Nou, oké, okay. het, uh, het is natuurlijk uh, 1 november vandaag, dames en heren, dus uh, Halloween is weer voorbij. We hebben dat weer gehad en uh, dat is ook wat hoor, dat Halloween. Heb jij daar wat mee? Ik heb er helemaal niks mee. Mijn dochter heeft er wat mee, maar ik, ik, ik pas ervoor om voor één dag het hele huis te versieren. Met spinrag, spinnenwebben en dat soort dingen. Ik, uh, nee hoor, ik, uh, ik wacht wel tot uh, 11 november, tot in maart. Ik, ik zit er serieus op te wachten wanneer wij in Nederland trick and treat gaan uh, I'm krijgen. <laughs> ik oh, dit je. Ik vandaag? Uh. Nee. Nou, we hebben, ik had op Facebook daar al een, een, een, een fotootje van neergezet. Een paar jaar geleden met Dolly. Toen viel het toevallig op een donderdag of zo, dat Halloween. En toen hebben we echt een hele Halloween-uitzending. En Dolly zat hier ook in uitmonstering in die studio. Ja. Ja, die foto die heb ik het laatste weer, kwam ik weer tegen op Facebook. Echt geweldig. Goed, nou, we gaan Breathing Underwater doen. En we gaan beginnen. Emily Sunday.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 Gonna win. And I'm dancing on the morning after It's a love Zondagmorgen in de kerk, zoiets. He? Dat klinkt gelijk goed. Emily Sunday. En uh, de, dat heet Breathing Underwater. En het is gewoon mooi. Kensington heeft ook een nieuw album uitgebracht. Dames en heren. En uh, dat is weer ja, gewoon vakwerk. Een hartstikke mooi. Volgend jaar gaan ze concert geven in uh, Dome En uh, aanstaande vrijdag, als ik het goed heb... start de kaartverkoop daarvoor. Nou, hier zijn ze. Kensington en Sorry. Ik, ik zat even met mijn hoofdtelefoon te, te worstelen, ja. Ik zat even te worstelen met die hoofdtelefoon. Nou, wil je niet meer. <lacht> een raar ding dit. Maar goed, we gaan naar de 3-1. In 1-1-1-1-1. En die is van Amy Weinauw.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 Ain't no regrets And no most no days Cause we kiss goodbye The sun sets So we are history The shadow covers me Sometimes I go out, by Barzil, and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing. And in my head, I been a picture. Since I come home, well, my body's been a maggot, and I miss your tender head way you like the dragons i want you come on over I miss your gender head and the way your life today. Yes, I come home, well, my body's been a maggot, and I miss your tender hair and the way you light like the day. I want you come on over and stop making a Toch wel wat uh, tragische dame, hè? want uh, ja ze begon natuurlijk een beetje als, als, als jazzzangeres en zo. En, en blues en dat soort dingen. En ja ze werd later een beetje een commerciële kant op gedwongen. En ook een beetje meer het popleven ingedwongen, eigenlijk min of meer. En ja, daar heeft ze dus een hoge prijs voor betaald. Dat weten we, ze was zwarende drank, zwarende drugs... En um, zij behoort ook uh, tot de, de legendarische groep van 27, groep van 27 hè? of de club van 27, zo kan je het ook noemen. Yep. Allemaal van die artiesten die uh, op 27-jarige leeftijd om het leven kwamen door een, ja, hoe moet je het noemen, een toch wat heftige levensstijl misschien wel. Uh, Jimmy Hendrix hoorde daarbij, Jim Morrison van de Doors hoorde daarbij, Brian Jones van de Stones hoorde daarbij, Janis Joplin natuurlijk, uh, Amy's grote voorbeeld. Janis Joplin hoorde daarbij en natuurlijk dan ook Amy. Amy Winehouse. Kurt Cobain. Kurt Cobain hoort er ook bij. Ja, die heeft, die heeft het zelf gedaan. Hè? Die, die ja. heeft een leven gemaakt. En, uh, maar goed, het is een, een, een, toch wel een illuster clubje. Zal ik ja. maar zeggen, die club van 27. En uh, we hoorden drie prachtige liedjes van uh, Amy, allemaal afkomstig van het album Black to Black. En uh, het eerste wat we hoorden, dat was, dat was de titelsong. Black to Black. Daarna Tears Dry on their Own. En eh, daarna een alternatieve versie van Valerie. Eh, deze versie is namelijk in 2007 live opgenomen bij de BBC. Uh, dus het was dus niet een. een, een het uh, singeltje was heel anders. Dat was veel meer uptempo. En er zijn ook nog diverse andere remixen, zogezegd, uh, gemaakt. Maar dit vond, vind ik wel een hele leuke versie. Juist omdat hij zo klein is. Met alleen maar een pianootje, basje en een gitaartje. En een beetje mooi koor erachter. En uh, dus nogmaals opgenomen tijdens een lounge-uitzending van de BBC. In 2007. Goed, nou, San, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ze is er helemaal klaar voor, je dames en heren. Nou, dan gaan we naar het nieuws. Ja. Oh. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Sandra Lissenderg. En je jingle komt eraan, heb ik gehoord. Oh, spannend. Hier bij het Regio Nieuws... Oh. Ja, ben ik er? Met ingang van vandaag tot maart 2017 is er net als vorige winter een aantrekkelijk parkeertarief voor heel Zandvoort van 50 cent per uur. De minimale inworp is eveneens 50 cent. En dit tarief geldt ook voor de parkeergarage in het centrum, het LDC, en het parkeerterrein De Zuid. Het wintertarief is bedoeld om de bezoekers om het voor de bezoekers aantrekkelijker te maken om in de winter naar Zandvoort te komen. Voor het parkeerterrein De Zuid is per 1 december, net als in het parkeergaragecentrum, een vrije uitrede van 20 minuten. Dit betekent dat bezoekers binnen die tijd gratis de garage of het terrein kunnen verlaten. Ook wordt vandaag, uh, vanaf vandaag weer gejaagd op de damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen bij Zandvoort. De boswachters hebben vanaf 10 maart dit jaar een ontheffing op het jachtverbod om het hertenbestand in 5 jaar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 Hollandse kust uitbreiden met een zone tussen de 10 en 12 mijl uit de kust. Hiermee worden deze gebieden geschikt voor aansluiting op het elektriciteitsnet via standaard platforms met een capaciteit van 700 megawatt. Voordat de ministers een besluit nemen hebben zij de milieugevolgen laten onderzoeken in de milieueffectrapport. Eerder constateerde de commissie dat het rapport niet compleet was en daarom hebben de ministers het laten aanpassen.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 Vanmiddag kan er lokaal wat lichte regen en motregen vallen op de passage van een zwak koufront. De wind wordt noordwest en neemt toe naar matig over land en naar vrij krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar ongeveer 14 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er aanvankelijk flinke opklaringen en is het droog. In de loop van de nacht neemt de buienkant geleidelijk toe. De Noordoostenwind waait matig tot krachtig en de temperatuur daalt dan naar een graad of 7. En tot zover het weer volgens Rico Schreuder. van de sidekick. Dat was een lied van de zuidkik. Ja. Het is een fantastische compositie. Ja, ik hou persoonlijk, maar dat is puur persoonlijk hoor. Ik hou absoluut niet van die stem van Exo Rose. Je ziet helemaal niks. Maar dat is, dat, is, ja, dat is, mijn mening. de compositie is geweldig en, en uh, de manier waarop het gespeeld wordt en zo. Die zal ik je eens laten horen een keer. Misschien straks in tweede uur. Ik heb een versie. Volgens mij, ik hoop dat die er nog op staat. Een versie op Facebook van Slash zelf, zonder dat Axel Rose meedoet. En dan heb je een andere zanger. Maar dat is wel een hele mooie versie. verademing? Ja. Nou ja, verademing. Het nummer is gewoon fantastisch. Maar sorry, ik heb niks met die stem. Het is goed, Ruud. Het is goed. Het is goed. Maar jij vindt het prachtig. Nou, ik dacht, het is vandaag 1 november, dat ja. was alles wat ik dacht. Oh. Nou, <laughs> nee, okay. maar ik vind het ook wel een lekker nummer, eens okay. in dezelfde tijd. Eens in dezelfde tijd is het lekker. Ja. Goed, nou, wat we vandaag niet gaan doen, dat is het volgende, want uh, ja, misschien, misschien kan het ook wel, het is droog. En er staat toch wel een windje, dus dan kan je, heb je zin om te windsurfen? Altijd. Ja, <laughs> nou, dan gaan we gewoon windsurfen. En ons het schelen. we doen het gewoon. Ja, gewoon windsurfen. Ja, even wachten tot hij. Tot hij ja, dan komt hij hoor. Nou, we gaan windsurfen. Pa, Surfplank mee! Hoi. We hebben geen bioscoopagenda vandaag, dat vertel ik vast. Want die is nog niet geactualiseerd. Dus hebben we niet, helaas. de surfers over uh, Windsurfing. En uh, wat we nog moeten doen, Sam, uh, dat mogen we niet vergeten natuurlijk, want we hebben de vraag van de week nog. Hè? Ja, die hebben we zeker ja, nog. Ja, Hij we, staat we, ook al op Facebook. Ja. Daar uh, kan je nog rustig nalezen als ik te snel ga. Ja. Nou, de vraag van deze week. Ja. Uh, welke gitarist speelde de solo in Beat It van Michael Jackson op het album Thriller? En de opties zijn A. Jimmy Page... B. Eric Clapton C. Eddie Van Halen Of D. Slash nou, Moet ik u... ze nog een keer herhalen? Ja, herhaal ze ik... nog nou. een keer, keer, keer. Welke gitarist speelde de solo in Beat It van Michael Jackson? Was dat A. Jimmy Page B. Eric Clapton C. Eddie Van Halen Of D. Slash Zo. Nou, een antwoord. Uh, je wint er niks mee. Maar je, je krijgt wel een plaats in de hal. Of Fame. En uh, <laughs> die, uh, dus het antwoord kunt u kwijt op onze Facebookpagina. U mag ook naar de studio bellen natuurlijk. 0573 0393. Dat mag ook nog. En uh, dan krijgt u Sander aan de telefoon. En dan uh, mag u antwoord geven. En dat is uh, leuk. Dus uh, wie speelde de solo in Beat It van Michael Jackson? De gitaarsolo. En uh, was dat Jimmy Page, Eric Clapton, Eddie Van Halen of Terwijl Slash? Nou, ehm. Uh, dat was het, uh, de vraag. En uh, het antwoord geven we om ongeveer tien voor twee. Nou, ja, over die bioscoopagenda. Uh, uh, we hebben geen actuele agenda, omdat uh, Circus Zandvoort die nog niet op internet heeft gezet. En daar pikken wij natuurlijk alles vanaf. Dus uh, we kunnen u alleen vandaag even vertellen wat er vandaag en morgen draait. Ja, uh, vandaag om half twee uh, is het Cinema Nostalgie. En daar spelen ze de film Florence Foster Jenkins. En u kunt daarvoor ook gebruik maken van de Belbus. We uh, moeten wel een beetje opschieten, want het is al over uh, 40 minuten. Ja. Uh, om 7 uur en om half 10 de film Hartenstrijd. Uh, echt een, uh, een chick lit, zoals zoals dat uh, in boekvorm heet. En dan hebben we morgen 2 november om half 2 uh, Trolls. In 3D, Nederlandse versie. Gevolgd om half 4 door Meester Spion. En de Simon van Kolm filmclub morgen om half acht uh, is La Pazza Giorgia. En nu is mijn Italiaans niet meer wat het geweest is. Uh, maar het is een komisch drama over vriendschap en de zoektocht naar geluk. Met, in met het prachtige landschap van Toscane als decor. Nou. Dus uh, dit, dat, dat kan ik melden over uh, Cinema Circus Zandvoort. Ja. En voor de rest uh, ja, ja, nou, wil ik moeten... adviseren om de website in te gaan. Kijk maar op aan. de website. In en de de dan gaat. hoort u wat er vanaf donderdag draait. Zo, zo gaat dat. in. Uh, Radioland. Goed, uh, nou dames en heren, als u nu even op de webcam gaat kijken, dan zult u een zeer uh, swingende en enthousiaste uh, Sandra zien, want zij was een van de grote fans, geloof ik. Of ja, wat was dat ook weer? Nee, nee als, als u Sandra wil zien swingen, dan wordt dat het volgende liedje van ja. de Sidekick. Maar ja. deze van Wendy en Lisa, die waardeer ik heel erg, omdat ik een van de weinigen was vroeger, vroeger, vroeger die, uh, die Benny en Lisa weer kon waarderen. Oh, okay. Dat waren de, ja, eigenlijk de vriendinnetjes van Prince. Hè? Ja, ja. oké. Okay. Lisa. En dat liedje dat heet uh, Waterfall. En dat waren, uh, ja, zo zei het al hè, vriendinnetjes van Prins. Valt ja. me nou mee dat het nog op Spotify staat, want van Prins is op Spotify helemaal niks te vinden. Maar het zal geen compositie van hem zijn, waarschijnlijk. Goed, we gaan er nog eentje doen. En uh, die is van uh, Rufus Wainwright. En uh, die gaat naar de stad. Nou, dan doet hij lekker zelf weer. Ja, koop voor hem dat er trein rijdt. Maar, uh, ja, Rufus Wainwright. Going to a town. En dat is de laatste voor het NOS Journaal. Tot zo. I'm going to a town that is